Is door. 4 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Obama heeft in zijn state of the union de Democraten en de Republikeinen opgeroepen tot samenwerking. Dat is nodig om meer werkgelegenheid te scheppen en de belastingen te verlagen, zei de president in zijn jaarlijkse reden voor het congres. Sinds de verkiezingen in november is het huis van afgevaardigden weer in handen van de Republikeinen. En in de Senaat hebben de democraten nog een kleine meerderheid. Obama kondigt aan dat hij werk wil maken van schone energie. In 2035 moet 80% van de Amerikaanse elektriciteit op een schone manier worden opgewekt. Aan het begin van zijn reden stond Obama stil bij de schietpartij in Tucson... waarbij drie weken geleden het democratische congreslid Gabriel Giffords zwaar gewond raakte. Familieleden van Giffords wonen de State of the Union van Obama in Washington bij.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 Wakker Nederland, met Bastiaan Nachtegaal en Oula. Goedemorgen, het is woensdag 26 januari en dit wordt de dag dat... er in de Tweede Kamer gesproken wordt over een politiemissie naar Afghanistan. Twente het in de KNVB-beker opneemt tegen PSV. En dit wordt de dag dat in Amsterdam de World Fashion Week van start gaat. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker Nederlands voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u een Nederlandse kok die hoge ogen gooit uh, tijdens het WK Koken. U hoort waarom ze een urk boos zijn en blikken we terug op de state of the union van Obama die op dit moment nog volop bezig is. Eerst ja, een overzicht van de kranten die vanochtend door de bus vallen. Het Amber Alert moet ook afgaan bij een aanslag of ramp. Dat zegt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vandaag in De Telegraaf. Met het Amber Alert kan de politie iedereen in Nederland informeren over bijvoorbeeld een verdwenen kind. Bij rampen, zoals laatst in Moordijk, moet heel Nederland weten wat er aan de hand is, vindt het Genootschap van Burgemeesters. En steeds vaker worden in Afghanistan hele dorpen vernietigd. Dat staat vandaag in de Volkskrant. U hoort verslaggever Stefan Ramdari. Het is een uh, praktijk die in oktober uh, voor het eerst in de praktijk wordt uitgevoerd. En uh, het, het gaat daarbij met name om, om dorpjes die de Amerikanen moeilijk kunnen innemen. Omdat ze vol zitten met, uh, met booby-trap en uh, wegbommen. Uh, in dit geval werd er in oktober vorig jaar uh, een dorp in Zuid-Afghanistan, Tavok Kalatje, Met zo'n 23.000 kilo aan bommen en granaten en raketten uh, plat gebombardeerd Omdat de Amerikanen niet in staat waren om uh, het dorp te veroveren op, op de Taliban. In de Telegraaf een opmerkelijk verhaal. Een voetballer uit Kwaadijk hangt een behoorlijke schorsing boven het hoofd. Hij werd met rood van het, veld van, van het veld gestuurd omdat hij aan de zijlijn stond te plassen. De voetballer is woedend. Volgens hem is er niet eens een regel dat je niet mag plassen op het veld. Ja, dat uh, is inderdaad, volgens mij ook, inderdaad ook geen regel, eh, Bastiaan. Eh, dan een NSC Next. Die komt vandaag met een lijst van 25 bedrijven die miljoenen in de sport exporteren. U hoort verslaggever Steven Versput. We zitten bijvoorbeeld heel erg uh, in de tak van de kunstgastvelden. Uh, daar is Nederland echt marktleider in. Uh, dus voor, voor voetbal, voor het hockey. We hebben een heel groot bedrijf uh, InfoStrada, dat sportdata levert, echt voor uh, grote persbureaus, uh, voor uh, ook IOC, Uefa. Uh, we doen communicatieapparatuur voor het wielrennen bijvoorbeeld en voor het zeilen veldverlichting, stadionbouw, turntoestellen. ze zijn in bijna op alle vlakken, voor alle sportniches zijn we actief. Goed, Obama is inmiddels klaar met zijn State of the Union. We gaan straks nog eventjes bellen met Maarten van Rossum... als alles goed gaat, om te bekijken hoe het er daaraan toe gaat. Maar ze zijn nu verloopgevend applaudisseren. Hij heeft bijna een uur gesproken. Ja, hij was geloof ik tien over drie ongeveer begonnen. En hij heeft ook heel veel applaus gehad, zoals nu. Later erover nog veel meer. Koken is ook topsport. Tijdens het Bocou Door in Lyon strijden de 24 beste wedstrijdkoks van de wereld om de wereldtitel. En ook Nederland doet mee. Marco Poldervaart is de kok die namens Nederland probeert de titel in de wacht te slepen met zijn kookkunsten. Gisteren heeft hij alles uit de kast getrokken en vandaag hoort hij of het genoeg is voor de eerste plek. Redacteur Robert Smits sprak eerder vannacht met hem en vroeg hem hoe het was om de hele dag messcherp te moeten zijn. Ja, het is een klein niet vijf uur. Het is ook een. Uh... Bijna een jaar aan voorbereiding, of eigenlijk twee jaar, want ik ben in 2009 in oktober. hebben we de Nederlandse nog gehad. De voorronden beginnen in Nederland, daarnaast is het Europees. Je moet in Europa ook nog bewijzen dat je mee mag doen met de laatste landen. Zo worden er ook voorroms uh, gehouden in Amerika en Azië. En uh, van, drie, van die drie continenten blijven er 24 over. En uh, vanavond uh, tussen 6 en 7 zal de prijsverlegging plaatsvinden. Ja, je strijdt dus tegen 23 andere landen met je kookkunsten. Wat was de opdracht? Ja. De opdracht is, of was eigenlijk uh, maak een schotel voor 14 personen uit de zeeduivel met krap en langoustine en daarbij drie passende garnituren. En maak een schotel voor 14 personen van lamsvlees met gebruik van de nier, van de lamston en de zweezerik en drie bijpassende garnituren. En dat moet allemaal in vijf uur tijd. Ja, en hoe is dat gegaan? Vijf uur lang? Vijf uur lang hebben we wij, want ik moet eigenlijk wij zeggen, want ik ben niet alleen. Ik heb nog een fantastische hulp in de keuken, dat is Jan Smink. En dat is ontzettend goed verlopen, we hebben er een heel goed gevoel bij. We hebben eigenlijk nog beter gepresteerd dan alle trainingen daarvoor. Dus het voelt goed. Alleen ja, we zijn afhankelijk van de jury. En uh, ja, als je gaat schaatsen en je bent als eerste over de streep, weet je dat je winnaar bent. Maar met 24 uurleden ben je afhankelijk van de dag van de jury of de smaak. Dus Nederlands kook, uh, kookhoop in bange dagen, die heeft het eigenlijk wel aardig gedaan? Ja, we hebben het heel goed gedaan, absoluut. Want je zei, uh, je, vanaf 2009 ben je eigenlijk al bezig met de voorbereidingen voor dit evenement. Hoe, hoe bereid je je voor? Wat kan je daar allemaal aan doen? Nou, het begint met de Nederlandse voorronde. Dus uh, Nederland vraagt uh, binnen je eigen horecabrand van uh, wie wil er deelnemen, welke kook wil deelnemen aan de voorronde van de Nederlandse boekjes door. Nou, daar doen dan uh, een twaalf paar koks aan, uh, aan mee. En die twaalf, die strijden natuurlijk voor de eerste plaats. Toen hadden we in, uh, in juni afgelopen jaar 2010 hadden we een Europese ronde. We hadden ook weer een opdracht. We hetzelfde, ook weer vijf uur, weer twee scholpen maken. En aansluitend uh, gisteren hadden we de finale in Lyon. En uh, Lyon uh, was dan gisteren. En vandaag, en, uh, zondag en maandag, was een hele grote en Daar uh, vindt het Verstein plaats. Dat is dus een, een wedstrijd voor koks uit de hele wereld. En die strijden voor de, de wereldtitel van de boek's door. Is dit eigenlijk topsport te noemen? Ja, dit is echt topsport top hoor. Het is niet zo van nou, we gaan eventjes naar de keuken, en we maken een gerecht. Er gaat ook heel veel aan vooraf. Het is ook het, het naar Lyon toe gaan. Hoe ga je erheen? Hoe doe je het de organisatie? Want je moet je voorstellen, je komt aan in een keuken van 3 bij 3 meter. En er staat één oven en er staat een gasfornuis. ...en een koelkast. En dan heb je natuurlijk niet genoeg equipment. Je moet ook zorgen dat je al je mixers... ...en al je apparatuur... ...en al je potjes en pannetjes bij je hebt. En natuurlijk de overige ingrediënten... ...die moeten allemaal vanuit Nederland naar Lyon toe. Nou, nee. dat wij natuurlijk wel een beetje makkelijk... ...want ja, Lyon, uh, Nederland, dat is tien uur rijden. Nou je moet je voorstellen... ...dat landen als Japan en Amerika... ...die doen, die doen ook mee. En uh, Nieuw-Zeeland ook. En Australië ook. En Canada ook. Dus die mensen hebben natuurlijk nog veel grotere problemen... ...om die spullen op de juiste tijd, op de juiste manier, naar Lyon te krijgen. Dus dat is eigenlijk wel ook helemaal een topsport? Dat is, dat, alleen dat al voor elkaar te krijgen. Al die dingen moeten kloppen, anders bereik je die finale niet eens. Nou, je zei het net al, je, jullie hebben het goed gedaan. Uh, stel je voor, hè, tussen 6 en 7 wordt het uh, vanavond bekendgemaakt, uh, wie ja. er wint. Uh, wat staat je te wachten als je straks bovenaan het podium staat? Eeuwige roem en een flinke zak met geld? Uh, ja, eeuwige roem sowieso. Hè. Je gaat de geschiedenis in. Hier in Frankrijk, want in Frankrijk is deze website ja, leeft veel meer. Dus je ziet wat hier gebeurt in Frankrijk. Alles draait om uh, meneer Bocuse. Goede hoop dus op een uh, gouden medaille terug naar Nederland? Een goede hoop, maar er zijn nog 23 landen en die hebben ook allemaal goede hoop. Dat was uh, onze redacteur Robert Smit in gesprek met topkok Marco Poldervaart. Uh, net zeiden we trouwens dat Obama, dat is misschien wel de moeite van het vermelden waard, klaar was met zijn State of the Union. Uh, het probleem is dat hij zo nu en dan heel lang applaus ontvangt en dan ziet het eruit alsof hij klaar is. Maar dat uh, is, zoals u hoort, niet terecht. Hij is gewoon nog bezig met zijn verhaal. Waar hij inmiddels dus al een goed uur mee bezig is. Ja. Het is tien over vier, u luistert naar Radio 1. En het is vandaag woensdag, dat is de dag dat de tijdschriften uitkomen. En Baske en ik hebben alvast een aantal voor u doorgenomen. Bijvoorbeeld HP de tijd. Op de koffer van HP De Tijd vandaag een jong, ruziend gezin. Steeds vaker gaan families met kinderen onder de twee jaar uit elkaar. Een baby is echt geen reden meer om samen te blijven. En nog een desillusie, volgens HP heeft een relatie niets te maken met romantiek. En de ruzie in de dertigers, die wennen daar maar aan. Blij dat ik nog een twintiger ben. En verder een verhaal over defensie. Minister Hans Hille wil fors bezuinigen op onze strijdkrachten. Volgens generaal-major buitendienst van Vuren kan dat makkelijk. Zijn oplossing? Minder dure tanks, vliegtuigen en ander overbodig duurspul. Dan vrij Nederland, daarin vandaag allerlei dwarsdenkers, dat zijn mensen die tegen de stroom ingaan om iets te bereiken. Bijvoorbeeld de baas van Unilever, Paul Polman. Midden in de crisis begon hij als CEO bij de multinational, en daardoor kreeg hij de kans om het roer eens drastisch om te gooien. Als dat crisis dan niet geweest was, dan was hij waarschijnlijk op veel meer wantrouwen gestuurd. En in maart zijn de statenverkiezingen, die zijn voor de verandering spannend. Dan zal de coalitie ook in de eerste kamer een meerderheid kunnen halen? Vrijwel alle partijen zetten grof geschud en grote namen in. Zo komt de VVD met Loek Hermans. Hij was vroeger uh, commissaris van de Koningin en nu is hij voorzitter van MKB Nederland. De Partij van de Arbeid komt met een minder zwaar gewicht, Marleen Bart. Zij werd uit de Tweede Kamer gezet tijdens de Fortuinrevolte. Sindsdien werkt ze in de publieke sector. Haar kunnen we moeilijk groot noemen. Dat is een bekend grapje van uh, Loek Hermans dat hij uh, als hij een glas rode wijn leegte zei... zo, dat is weer een rode minder. Schermer. Stuiterende smileys en onleesbare profielen. Hives is rijp voor de sloop, al is de nieuwe revue. Vijf jaar geleden was het dé online plek voor hippe mensen. Maar nu zitten er alleen nog brugpiepers en hoogbejaarden op. Heb jij nog een hives-account? Ik heb een passieve hives-account. Ben je dan een brugpieper van hoogbejaarden, Bastiaan? Ook bij niet. Oké, en uh, verder in de revue. Wat gebeurt er als de wietpas in Nederland komt? De revue die schetst alvast een scenario. Om wiet te kopen heb je dan een pasje nodig. Geen pasje betekent geen wiet. Tegenstanders vrezen voor illegale verkoop op straat. Volgens de VU zal de passen niet komen. Het is allemaal symboolpolitiek. over dat onderwerp sprak WNL-redactrice Jo van Egmond... eerder deze avond met Michael Veiling. Veiling. Hij is voorzitter van de Bond van cannabis -deteisten. Ja, ik vind het een charmant idee. Laten we eerlijk zijn, elke nieuwe coalitie mag een paar dingen roepen. Uh, maar ja, als je, dan, als je dan vervolgens na gaat denken... hoe wil je dat in godsnaam invoeren... Nou, dan kom je al gauw op de conclusie dat dat niet zal gebeuren. Waarom niet? Nou ja, de overheid zelf kan natuurlijk geen pas gaan uitgeven... waarmee een burger vervolgens een nog steeds verboden handeling zou mogen verrichten. En belangrijker nog, andere burgers niet. Als de overheid dat onderscheid gaat maken en zelf een pas gaat uitgeven... dan kan het zomaar gebeuren dat de rechter zegt van... hé, hey, gezien jullie handelen, hebben we hier blijkbaar te maken met een legale activiteit, een legaal product. En dat probleem hebben we in het verleden, zijn we daar al vaker tegen aangelopen... Dat, uh, ...dat de regering na aanleiding van een motie in de Tweede Kamer... ...toch moest berichten dat ze die helaas niet uh, wilde uitvoeren, hoe sympathiek die ook was... ...omdat daarmee, uh, het, uh, omdat, uh, daarmee het gevaar uh, bestond dat het product van rechtswegen gelegaliseerd zou zijn. En dat kan natuurlijk niet. Nou ja, dat is in ieder geval niet de bedoeling van deze coalitie. Bovendien, Nederland is een trouw verdragspartner. Dus verdragen die wij sluiten, die proberen we ook uh, een beetje ook na te leven... Alleen hebben we in Nederland dan een zeg maar, soort instructie aan de politie... om in voorkomende gevallen cannabisdelicten zoals die plaatsvinden in een coffeeshop... om die niet uh, op te sporen. Is het dan alleen maar symboolpolitiek wat hier gebeurt? Ja, er zijn toch prominente mensen uit de politiek die hebben gezegd... dit is echt flauwekul, dit is echt voor de bühne. Hè? Hier, mm. hier is geen doel mee. Ik heb begrepen dat uh, van de wiet die in uh, Zuidoost-Brabant geteeld wordt... dat er 10% uh, gedistribueerd wordt richting de coffeeshops... De rest gaat naar het buitenland, dat is de negentiende. En om dan de criminaliteit die in de periferie van de hennepteelt... in die regio uh, plaatsvindt, de, de, de geweldsdelicten... om die tegen te gaan, zou je dan dat stukje aanvoeren naar die koffieshop... de geschatte 10 zou je dus kunnen teniet doen... de totale criminaliteit, door een pasje in te stellen voor toeristen. Nou, daar... Dat, dat, dat, daar kan de logica, geloof ik, helemaal niets mee. En dat zal ook wel blijken. Stel, de wietpas komt er wel. Nou, om te beginnen krijgen we de rotzooi terug die we 30 jaar geleden hadden. En misschien nog wel veel erger. Dat is die verdomde straathandel. Daar waren we in Amsterdam nou eindelijk een beetje vanaf. Alle toeristen die wisten, ook via de informatie in de reisgidsen... dat ze niet op straat moeten kopen. Nou, dat is goed geregeld. Amsterdam meldt ook geen openbare orde-problemen... als het gaat om de, om de verkoop en het gebruik van cannabis... Dus waarom deze maatregel? In andere steden moet je, moet je naast de straathandel ook weer de sterke opkomst van, van alternatieve adressen eh, je voorstellen. He, dat kunnen reguliere cafés zijn, maar dat kunnen ook woonadressen zijn. En de markt wordt verder gecriminaliseerd. Dat is het domste überhaupt wat de overheid de afgelopen 15 jaar heeft gedaan. Dat was redactrice Jel van Egmond in gesprek met voorzitter van de Bond van Cannabis 30 Inmiddels is Barack Obama wel klaar met zijn uh, State of the Union, de Amerikaanse Zo Zometeen gaan we nabeschouwen. Uh, we horen op dit moment uh, de geluiden uit de zaal daar. Barack Obama deelt handtekeningen uit aan aanwezigen. Dat is wel een beetje gek, want het zijn uh, senatoren en mensen van het huis van afgevaardigden. Maar de president is dermate heilig dat hij gewoon handtekeningen uitdeelt. Straks gaan we nabeschouwen met onder andere Maarten van Rossum. We blijven nu een beetje in de, in de sfeer. Trouwens Barack Obama heeft Bastian net zijn droom voor komend jaar uitgesproken. En heeft u een rare droom, dan kunt u alvast bellen met 0800-1121, 0800-1121. Want straks hebben wij hier weer onze dromenfluisteraar. Maar eerst blijven we in de Amerikaanse toestanden. We gaan luisteren naar Raise Light met America. What a drag it is.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 There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe I got the news oh, When you get it straight You stand up You just can't lose Give you my confidence Ja, raise the light met Amerika. En dat is natuurlijk heel toepasselijk. Want we blikken straks weer terug op de State of the Union. Het is in Nederland nou, ongeveer één minuut voor half vijf. Maar in andere delen van de wereld is het volop dag. En bijvoorbeeld in India, daar uh, gaan vandaag de vlaggen uit. Het land werd namelijk precies 61 jaar geleden een republiek. Onze vrouw te plaatsen is Femke van Koto. Goedemorgen, Femke. Goedemorgen. Ben je al klaar voor het feestje? Is... Nou, het wordt... Uh... Het wordt in, in, in ja, India op in verschillende manieren gevierd. Ik ben uh, nu zelf net wakker omdat de vrijdag is. <laughs> dus, uh, maar ik ben inderdaad klaar voor een feestje. Ja, want hoe wordt het gevierd in India? Het ligt aan de staat, heb ik begrepen van mijn collega's. In het noorden wordt het gevierd met een, een soort van optocht-slash theatervoorstelling. met het verhaal van hoe het, hoe het de republiek is geworden. In het zuiden uh, vieren ze het eigenlijk wat minder, waar ik nu zit. Uh, daar zijn ze vooral met familie's en praten ze erover van hoe het gebeurd is. En uh, staan ze er meer bij stil dan dat er precies allemaal gebeurt voor de republiek werkt. Maar dan nog wel met de slag uit en uh, dat soort dingetjes. Moeten we ons een soort Koninginnedag bij voorstellen? Um, nee, ik denk dat het meer... Um... Ja, het heeft de date waarmee het te vergelijken is. Want 15 augustus is de bevrijdingsdag. Dus dat was bij ons de 5 mei. En hier staan ze gewoon echt erbij stil... dat het echt nu hun land is, dat het nu een republiek is. Dus ik weet niet waarmee je het kan vergelijken. Dus het heeft meer een historische waarde... dan echt een feestelijke waarde? Ja, de 15 augustus wordt veel groter aangepakt. Ja. Maar uh, nu in verband met uh, de afzetting van de chief minister hier... Is het, um, wordt het wat, wordt er wat meer bij stilgestaan dat het nu één land is, één geheel en India is. Wat Daarvoor was het echt nog uh, ja, van de Engelsen. En pas in 1950 is het echt, volgens mij 1950, ja, is het uitgeroepen tot de republiek. Ja. Hoe ga je het vandaag zelf vieren? Wat ga je allemaal doen? <laughs> nou, ik ben op dit moment bij een vriendin. Hè? En uh, uh, zover ik weet, was gisteravond een soort van feestje dat het dan echt uh, um, ja, publiek is, onder de Indiërs onderling, maar ik zelf was eigenlijk van plan om uh, heel ouderwets naar woningen te gaan kijken, want ik heb nog geen woning, dus ik ga lekker kijken bij woningen, want iedereen is niet thuis, iedereen is vrij, dus dat is de beste tijd om, uh, om dat te gaan doen. Kijk, je maakt gewoon gebruik van het... Dan hoop ik ik had mee te doen van de, van de sfeer. Ja, je gaat daar gewoon gebruik van maken. Um, iets anders, het is ja. niet overal feest in India... want vorige week werd er een minister in India afgezet. Um, dat zorgde voor een hele hoop onrust. Wat heb jij daarvan meegekregen? Uh, ja, best veel, want het is, uh, is zullen we zeggen, zo... in India heb je twee verschillende regeringen, om het zo maar te zeggen. Net zoals in Europa heb je de Europese regering... en de Nederlandse staatsregering. Internet daar waar ik zit. Uh, dat is de staat. Uh, daar is de chief minister afgezet vanwege een uh, landfraude. Hij heeft dus fraude gepleegd bij het verkopen van een, een landonderdeel in verschillende delen van Karnataka. En, en de gouverneur heeft daarin ingegrepen en gezegd: ja, als jij dit vindt, dan kan je het voor de mensen opkomen, want je belast de mensen alleen maar. Mm -hmm. Waardoor uh, de grootste partij in, in, in Karnataka heeft besloten van. Uh, nou ja, oké, okay. je zei, dit spreekt je heel veel spelen. Dan houden we alle bussen en alle politieagenten binnen In heel de staat. Mm -hmm. En uh, kijk maar wat je, hoe je dat gaat doen. Nou, de mensen die waren daar dus niet mee. Dus hier, vooral in het centrum van Mangerloor. Want hier is de uh, regering gevestigd. Ik ben aardig wat uh, auto's in het vlammen gegaan. Best wel weer wat mensen in elkaar geslagen. En uh, ja, best wel veel uh, onders geweest in het. Ik heb het al gelukt dat ik zelf nog iets van. De stad is best wel groot, 20 kilometer uit het centrum ben. Heb ik niet zoveel daarvan meegekregen. Al werd wel geadviseerd van mijn hotel om niet naar buiten te gaan. Want alle winkels, alle restaurants, uh, alle rickshaws. Uh, alle taxi's waren niet op de weg. Het was echt muisstil. Ja. En het enige wat ik daarvan heb meegekregen zijn de helikopters over uh, overheen vlogen. En de. Onrustdienstag op de televisie, dat je echt dacht van, nou, je moet niet nu het centrum ingaan. Dat is gewoon zelfmoordbouw genoemd, ja. zou ik zeggen. Nou, je dat gaat... is best wel heftig, hoor. Nou, Vandaag ga je in ieder geval wel weer de stad in. Een feestje vieren, want het is, het is vandaag Republic Day in India. Ja. Uh, niet te veel drinken, hè? Tijdens het nee. feesten. Nee, inderdaad. Nou, heel goed. Dank, dankjewel, Femke van Kooten, vanuit India, waar het groot feest is vandaag. President Obama is net klaar met zijn State of the Union, de Amerikaanse troonrede, En Maarten van Rossum, die bijzonder hoogleraar Amerikanistiek aan de Universiteit Utrecht... is de hele nacht opgebleven om te smullen van Obamas toespraak. Goedemorgen meneer van Rossum. Goedemorgen. Was het weer ouderwets genieten van zijn spreekkunsten? Ja, ik vond het uh, was net wat te lang, denk ik. Die dingen zijn altijd een beetje te lang. Ja, dat is echt... Dat, wat een... mij betreft had ik wel uh, 45 minuten, dat was ook goed geweest. Hij is tot totaal een uur en tien minuten bezig geweest? Ja, zeker. Meer dan een uur, ja. Welke passages zijn het meest bijgebleven? Nou ja, wat mij... het was eigenlijk niet vreselijk verrassend... omdat het allemaal aangekondigd was van tevoren. Maar eh, nou ja, wat hij geprobeerd heeft, om zijn twee kernproblemen om die aan te pakken. En dat is natuurlijk enerzijds een slecht functionerende economie... en een hoge werkloosheid... Nou, hoe moet je dat doen? Dan moet je dus zeggen dat je meer banen gaat creëren en dat de Amerikaanse industrie in de toekomst competitiever moet worden dan die nu is. Nou, hoe doe je dat met onderwijs? Nou, dat is een discussie die we in Nederland ook voeren. En het andere onderdeel is natuurlijk dat, je, dat die zich los moet maken van de politieke polarisatie in, in Washington en uh, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de Republikeinen nu een meerderheid in het huis hebben. En dat, dat als, die, als ze nu te, twee jaar de modder ingaan, dat, dat hem dat, uh, denk ik, veel nadeel kan bezorgen. Dus hij moest een beetje spreken als de man boven de partij. Dat, ja. dat waren de twee taken die hij op zich had genomen. En dat bracht hij er, denk ik, vrij redelijk vanaf. Uh, al had hij nogmaals het wat mij betreft wel twintig minuten korter kunnen houden. Ja, maar het komt ook dat vele applaus volgens mij tussendoor. Volgens mij is het ook 20 ja, dat minuten geklapt. Ja, ik ben enorm en, en eerlijk gezegd tegen het eind heb ik me toch weer enorm zitten ergeren. Ja, was het weer zover? Nou ja, dat, dat, dat die, die, die, die aanhoudende infantiele zelffelicitatie die in Amerika altijd, altijd noodzakelijk is. Het is de greatest country in the world, the best oh. country in the world... No country with such a promise dat je denkt van flikken daar toch een end op met die onzin? En hey, dat is helemaal niet zo. Ja, dat, maar het is natuurlijk ook typisch Amerikaans, wat, wat altijd volgens mij ook. Hey, daar is... heeft u groot gelijk in. Dat is typisch Amerikaans, maar daarom niet minder irritant. Dat is natuurlijk waar. Maar wat we vaak ook nog eens uh, in, in van die Amerikaanse toespraken van zo'n State of Union zit, is even dat huilmomentje, even die traan dat mensen thuis de vrouwen geraakt worden. Zat dat er dit keer ook weer in? Nou, dat is, is mij nou niet zo opgevallen. Althans, ik heb op geen enkel moment een traantje weggepinkt. Nee, u, u had niet het gevoel, u werd niet geraakt of wat dan ook, wat Obama zei. Nee, niet in het bijzonder eigenlijk. Is het trouwens een beetje te vergelijken met onze troon, Edis? Nou, nee, totaal niet natuurlijk. Hè? Want hier is eigenlijk altijd een vrij sombere toonzet. Eh, er wordt altijd gezegd dat het allemaal heel moeizaam is... en dat we vreemdelijk ons best moeten doen en... Nou, en, en wij hebben, godzijdank, hebben wij geen last van die, van die zelffelicitatie. Dat is echt hoogst irritant, vind ik dat. Nou ja, er werd dus weer gezegd, hij verwees dan naar, naar Biden en, en Benen die achter hem zaten. Dat waren gewone jongens die het geschopt hadden. En, nou ja, dat was dan het wonder van de Verenigde Staten. Terwijl de sociale mobiliteit tegenwoordig in West-Europa beduidend beter is dan die in de Verenigde Staten is. En dat kan mij dan wel... Ik weet, hij kan niet anders, hij moet wel, maar het is een van de meest onaantrekkelijke aspecten van de Verenigde Staten. het Totale gebrek aan zelfkritiek als het erop aankomt. Wat ook opviel is dat hij nou afgelopen een hele tijd rondliep om handtekeningen uit te delen. Dat is altijd zo. hè? Ja, is dat altijd zo? Ja. Dat doet erg popsterregaan. Wat opviel is dat hij ook links is. Hè? Dit is nou de derde van de laatste vier presidenten die links is. Niks handig. De oude Bush was links, Bill Clinton is links. Nou, de jonge Bush dan niet, maar hij is het ook weer. Linkshandig. Ik hoor trouwens steeds mezelf terug, wat niet, wat niet aantrekkelijk is. Ah. Nee. <laughs> um, goed, we hebben dus naar die, naar die speech zitten kijken. Um, Barack Obama heeft toch wel een paar dingen gezegd... Uh, uh, die in ieder geval een beetje uh, opvallend waren. De Sputnik-vergelijking uh, die hij maakte? Dat het een Sputnik-moment ja. was? Nou ja, dat was ook zomaar. Dat Amerika eigenlijk een beetje wakker geschud werd. En met name op federaal niveau zijn beste beentje heeft voorgezet in het bijzonder om het onderwijs te verbeteren. En dat speelt natuurlijk ook nu weer een rol. Ja, Het idee was dat het ja, sputnikmoment... Nou ja, dat debat speelt ook in Nederland. en Daarbij is het natuurlijk opvallend dat uh, ons kabinet in feite helemaal geen reet doet aan wetenschappelijk onderzoek en verbetering van het onderwijs. En hij heeft in ieder geval het voornemen om het te gaan doen. Ja, want zijn Sputnik, moeten we misschien even uitleggen, zijn vergelijking met Sputnik was dat uh, in 1957 de Sputnik werd gelanceerd. Ja. en dat daarop uh, een grote. Toen golf het van... was een wonderlijke waanidee dat de Sovjet-Unie technologisch voorlag op de Verenigde Staten, wat volstrekt onzin was. De Verenigde Staten hadden een gigantische voorsprong. Ik ga het nou niet uitleggen, want dat gaat nou te veel tijd kosten. Inderdaad. Het was zo'n klassiek moment waarop we allemaal, in ieder geval de media weer totaal niet begrepen wat er aan de hand was. Ja. Meneer Verrosum, terwijl u hier aan het analyseren bent... Is op dit moment de, zijn de republikeinen bij monden van Paul Ryan aan het reageren. Ja. Uh, en hij zegt zojuist... Obama heeft geen banen gecreëerd... en uh, we hebben grotere schulden. Is dat terecht, die kritiek? Uh, ja, dat, nou ja, dat ligt niet aan Obama. Dat ligt aan zijn voorganger. En dat ligt met name natuurlijk aan aan de halfgare neoliberale ideologie die de kredietcrisis heeft veroorzaakt. Ja, dus en zit... daar ligt dat aan. Dat kan Obama verder niet helpen. Maar je zit wel met dat probleem. Ja, dat is zeker juist. Dus die republikeinen moeten eigenlijk zichzelf gewoon de schuld geven? Ja, dat zou erg verstandig zijn. Ja. Nou. Ik denk zelf, ik zelf ben van mening dat de republikeinen uh, in feite... de politieke partij is die het, de grootste schade aan het eigen land heeft berokkend van alle politieke partijen in het vrije, rijke Westen. Nou, is dat punt ook weer gemaakt. Uh, gaat u nu al die, al die reacties kijken of gaat u gewoon zo nee, slapen? Nee, nee, nee, nee, nee, ik ga mijn bed liggen zo. Nou, dat... Ik heb het wel gezien. Het is een... ontstaat je ergens wekkend, dus ik heb het wel gezien nu. Nou, en gaat u dromen? Nou, hier niet van. Nee? Hopelijk ik eerlijk gezegd, nee. Nou, dat... Nou, dat nee. hopen we dan ook maar. Zeer veel dank, uh, meneer Van Rossum, Maarten Van Rossum, uh, in een eerste reactie op de troonleden die... Uh, de Amerikaanse troonleden weliswaar, ah, ja. State of the oh, Union, nee. State of the Union, die uit is gesproken, de Barack Obama. Dank u wel. Da. Ja, en uh, meneer Van Rossum duikt zijn bed in, hij gaat wellicht zo dromen en misschien droomt u ook. Of bent u zojuist wakker geschrokken? Dat zou zomaar eens kunnen. Dan kunt u straks uw droom laten verklaren, want onze dromenfluister zit straks weer in de studiobel 0800 1121. 0800 1121. Het is inmiddels 1 over half 5 en daarmee tijd voor het nieuwsminuutje. Premier Rutte moet niet zeuren over hoeveel geld Nederland... elk jaar naar de Europese Unie overmaakt. Dat zei GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout vannacht... in het Radio 1-programma Nog Steeds Wakker Nederland. Groot-Brittannië krijgt al decennia een forse korting op haar EU-bijdrage... dankzij oud-premier Thatcher en haar fameuze uitspraak I Want My Money Back. Eikhout beschreef Mark Rutte als een jongetje op het speelplein... dat Engeland ziet spelen met een groot speeltje en zegt... ik wil dat ook.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 Duizenden Nederlanders hebben de schaatsen weer aangetrokken. In ons eigen kikkerlandje is schaatsen op natuurreis nu even niet mogelijk... omdat het water te vloeibaar is. En daarom reist een flinke groep Hollanders ieder jaar naar de Weisensee in Oostenrijk. Daar staat de alternatieve Elfstedentocht op het programma. En twee weken durend evenement. Want als het in Friesland niet kan, dan moet het maar over de grens. Robert Smit sprak eerder vanavond, vannacht met uh, Twan Dorenleijers, Hij is voorzitter van de alternatieve Elfstedentocht... en vertelde hoe het er op de eerste dag bij de Weisensee aan toe ging. Nou, we kijken terug naar een uh, geweldige dag. Uh, bijna 500 mensen hebben op het ijs gestaan... om hun 200 kilometer te mogen schaatsen... onder fantastische omstandigheden. Ja, want vandaag was een tour toch voor recreanten. Uh, hoeveel Nederlanders zijn er dit jaar op de Weizenzee eigenlijk afgekomen? Nou, we verwachten omdat ons evenement twee weken duurt. Reizen mensen ook wel een beetje af en aan. Maar in totaal tussen de 5.000 en 6.000 Nederlanders komen richting het Bergmeer. Zo, dat is aardig wat. Nou, kunnen we dit nou... Ja, toch vergelijken met de Elfstedentocht in Friesland. Het lijkt me toch een heel ander sfeertje wat er hangt op zo'n meer. Nou, de passie en de bindende factor is natuurlijk schaatsen. Maar de sfeer die in Friesland heerst, ja, dat is natuurlijk onevenaarbaar. Um, maar het blijft wel natuureis en in een prachtige omgeving. Ja, maar ja, schaatsen over een groot meer is toch weer wat anders dan schaatsen door de Friese steden. Helemaal mee eens, maar het is wel een mooi alternatief. En daarom heet het ook de alternatieve Elfstedentocht. Ja, een flink oranje legioen neemt de aankomende twee weken dus de Wiesenzee over, maar blijft het bij alleen maar schaatsen? Het blijft daar voor een groot deel schaatsen. Dat is ook waarom de mensen komen. Maar daarnaast hebben we ook een heel mooi entertainmentprogramma dat naast het schaatsen ook nog voor de ontspanning gezorgd kan worden. En in de buurt is natuurlijk of aan de Wiesenzee zijn uh, skigebieden, uh, langlopen, uh, mooie wandelpaden en ook op andere manieren kunnen mensen ontspannen. Ja, ik, ik vroeg mij vooral heel erg af uh, de, de doelgroep van mensen. Ja, hoe, wat is nou een beetje de gemiddelde leeftijd die, die de aankomende twee weken daar bij die Wijzenzee uh, uh, ja, rondschaatst, eigenlijk? Ja, wat we eigenlijk zien is twee We hebben natuurlijk de fanatieke schaatser die van kind al aan Saatse is. En dat is een, een, een, een, een vergrijzende uh, doelgroep, uh, wat bij de gemiddelde leeftijd zou ik maar zeggen, plus 50 ligt. Maar je krijgt ook een hele hoop mensen die zeggen van nou ah, ik wil wel een keer de marathon van New York lopen, ik wil een keer de mamot fietsen. En er hoort ook de Wijse bij. En dat zijn weer de 30-plussers die hierop afkomen. En we hebben dit jaar enorm veel nieuwe leden gekregen. Dat zijn allemaal mensen in die doelgroep. En wat we ook zien is dat steeds meer jeugd, want dat promoten we ook samen met de KNSB, op de Weise afkomt, om. ...ervaring om te doen op natuurreis. Ja, ieder jaar laat marathonschaatser René Ruitenberg zich zien... ...op de zondag tijdens een kerkelijke dienst die hij organiseert. Kunnen we daar weer op rekenen deze weken? Ja, dat klopt. Uh, aanstaande zondag is er weer om half negen... ...in de plaatselijke kerk een kerkdienst. En die zal weer bomvol zitten. Ja, want zijn, zijn schaters dan zo gelovig? Nou, een deel van de schaters, zeker. En uh, nou, goed, met, met, met meer dan 4000 Nederlanders aan de Waaijzezee... ...zou de kerk overvol zijn... Maar uh, er zitten toch wel een paar honderd man in de kerk. Ja, het blijft dus niet alleen maar bij schaatsen. Het is uh, schaatsen en bezinning op dat moment. Schaatsen en bezinning. Ja. Ja, dat was uh, onze WNL-directeur Robert Smit in gesprek met Twan doren van de Alternatieve Elfstedentocht die dus van start gaat. Bij ons in de studio hier in Hilversum uh, is onze dromenfluisteraar weer binnengekomen. Hermine Mensink. Heeft u nou een droom en bent u benieuwd wat dat te betekenen heeft? Mag ook een droom van een tijdje terug zijn. U kunt ons bellen op 0800-1121. 0800-1121. En wie weet kan zij uitleggen wat uw dromen betekenen. Het is John Legend. En Each Day Gets Better.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 Legends en each day gets better. Het is vrijwel tien over half vijf. Luister naar Radio 1 nu al wakker Nederland. En we gaan het hebben over zonnecellen. Want een wereldpremier van Nederland. Morgen wordt in Amsterdam een nieuw soort fietswegtek gepresenteerd. Nou klinkt dat niet heel bijzonder, maar in dit wegtek zitten zonnecellen. Het is een uitvinding van TNO en ze ontwikkelen het samen met de provincie Noord-Holland. Bart Heller is gedeputeerd in de provincie. Goedemorgen, meneer Heller. Goedemorgen. Een wegtek met zonnecellen. Wat kun je ja, daar goed, eigenlijk he? mee? Ja. Ja, dat is een fantastische uitvinding. En die eer die komt TNO toe. Die hebben dat concept ontwikkeld. Samen met, met twee bedrijven. Imtech en de Oomsgroep uit Noord-Holland. En die zijn inderdaad op het idee gekomen om al die enorme hoeveelheden... vierkante meters ja, asfalt die er in Nederland liggen voor autoverkeer en voor fietsers. Ze hebben bedacht, van, kunnen we daar geen zonnepanelen van maken? Nou, een briljante gedachte. Ja, en nu heeft toen gedacht, we maken, daar een, uh, we maken daar gewoon paden van... Dan heeft hij voor fietspaden gekozen. Waarom niet gewoon voor een lekker brede autosnelweg? Hopelijk komt die er ook nog, maar je moet rustig beginnen. We hebben Als provincie zijnde hebben we vorig jaar aan TNO een subsidie gegeven om een demonstratiemodel te ontwikkelen. Dat hebben ze gedaan, dat hebben ze uitgebreid getest. En de volgende fase is dat we daar een pilot mee gaan doen. En Het idee is om een paar honderd meter fietspad in eerste instantie inderdaad aan te leggen. Dan kunnen zij ook in de praktijk daar verdere tests en proeven op doen. En de volgende stap dan zou dan zijn om bijvoorbeeld een wegvak te pakken. Ja, dus u bent het nu even aan het uitproberen? Um, denkt u dat dit het ei van Columbus is? de EI van Columbus weet ik niet. Ik vind het zelf een fantastisch uh, mooie, uh, mooie gedachte, een mooi idee, een uh, mooie uitvinding. We hebben uh, een enorme hoeveelheid uh, wegen in Nederland liggen natuurlijk. Uh, nou, die worden gebruikt om op te rijden. Als je die nou tegelijkertijd ook nog zou kunnen gebruiken om elektriciteit op te werken, ja, dat, zou, dat zou fantastisch zijn. En technisch kan het, dus waarom niet? Normaal gesproken zitten vaak zonnepanelen of zonnecellen juist op een dak. Omdat ja. het lekker hoog is waar de zon op komt, werkt het wel als het op de grond is? Ja hoor, het werkt. Het zijn natuurlijk geen uh, gewone zonnepanelen die je dat op het dak plaatst. Uh, want ze moeten slijtagebestendig uh, zijn. Uh, ze mogen niet te glad zijn. Het moet veilig zijn natuurlijk uh, voor fietsers in eerste instantie. Uh, het werkt. Ik heb het gezien. Het werkt. Ja, en dan rijdt er één keer een auto overheen met vieze wielen. En dan zit er al meer zonder stroom. Uh, <laughs> nee, dat zijn dus de zaken die, uh, die ondervangen moeten worden. Uh, en dat kan ook. Uh, ik ben uh, zelf een tijdje geleden ook bij TNO geweest. Was uh, ...enorme tests op die, op, op, op die panelen hebben gedaan. Extreme weersomstandigheden, warm, koud, slijtagetests en dergelijke. En hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, ik weet het niet precies... ...want ik ben zelf geen techneut, maar het werkt. Ja, maar het is, toch, het is wel een beetje een serieuze vraag. Als, ja, ja. Er sneeuw, als er sneeuw op ligt, dan komt er toch geen licht meer daarin? Nee, op, op, op het moment dat de sneeuw zelf op ligt, dan uh, werken ze natuurlijk niet meer. En u, u bent gedeputeerde? Ik denk dat GroenLinks nu uh, hard staat te juichen om heel Noord-Holland te asfalteren met het nieuwe zonnepanelen-wegdek. Ik heb het er nog niet met de achterban over gehad, maar als dit lukt, dan is uh, GroenLinks misschien wel voor meer auto-asfalt. Ja. Ja, he? ja, het zou zomaar kunnen. Dit lijkt wel een duur grap. Ja, nee, dat is, uh, kijk, het is natuurlijk op dit moment uh, nog een stuk duurder dan, uh, dan gewoon uh, asfalt of uh, uh, welk wegdek dan ook. Uh, en dat is ook iets wat, uh, wat nu verder doorontwikkeld moet worden. Uh, want de kosten moeten natuurlijk gewoon zo laag mogelijk zijn. Kijk, dat het een stuk duurder blijkt, blijft dan gewoon asfalt, dat is op zich niet erg. Want daar er staat ook weer stroom uh, uh, tegenover die je ermee opwekt. En die natuurlijk ook een, een economische waarde vertegenwoordigt. Uh, maar, maar de kostprijs moet natuurlijk wel maximaal omlaag. Uh, ja, dus om het dus ook gewoon zo breed mogelijk toegepast te krijgen. Dus vooralsnog zal het nog niet winstgevend zijn? Uh, dat zou ik niet durven zeggen. Dat weet ik eerlijk gezegd ook nog niet uh, concreet. Uh... Je hebt ook verschillende soorten asfalt, dus het is ook moeilijk te zeggen om daar uh, één uitspraak over te doen. Uh, het moet gewoon zo goedkoop mogelijk zijn. Je wilt het gewoon zo breed mogelijk toepassen. Dat is overigens ook een van de redenen dat we het uh, vandaag presenteren. Uh, want we hopen ook andere uh, wegbeheerders, andere gemeenten en provincies te interesseren... om het uiteindelijk zo breed mogelijk toegepast uh, te krijgen. Hoe meer het ook wordt, uh, wordt toegepast, uh, hoe verder men het ook gewoon kan doorontwikkelen... en hoe goedkoper het ook kan worden uiteindelijk natuurlijk. Ja, en per wanneer kunnen we eroverheen fietsen? De bedoeling is dat we uh, volgend jaar in 2012 een stuk fietspad uh, ermee uit gaan rusten. En dan kun je er overheen gaan fietsen. En we denken nu aan een uh, stuk uh, fietspad in Comedy. Uh, dus uh, kom daar vooral uh, met z'n allen fietsen. Op de fiets naar Comedy. Nou, Bas en ik gaan zelf onze tandem aanschaffen. Zeker. Dank u wel, uh, meneer Heller. Lijkt me uh, fantastisch. En, uh, veel succes vandaag. Ja, hoor, graag gedaan. Dank u wel. Het is bijna kwart voor vijf bij ons aangeschoven. Robert Smit, onze sportredacteur voor WNL Sport. Ja, en we beginnen met uh, voetbal, want er staat vandaag een ware topper op het programma. In de kwartfinale van de KNVB-beker neemt koploper PSV het op tegen de huidige nummer 2 van de Eredivisie, FC Twente. Voor Boudewijn-Paalplatz is het een bijzonder duel. De assistenttrainer van FC Twente speelde in het verleden voor zowel Twente als PSV. Goedemorgen, Boudewijn. Hallo. Ja, brengt deze wedstrijd iets speciaals met zich mee voor jou? Nou ja, speciaal, het is gewoon een topwedstrijd, een topadviesje. En goed, het is een bekerwedstrijd waarin een beslissing moet vallen. Dus wat dat betreft is het wel speciaal. Maar als je dan bedoelt, op omdat ik bij P.S.V. heb gespeeld, nou dat echt niet meer. Ja, dat is inmiddels ook alweer 15 jaar geleden. Dus dat speciale, dat is er wel af, ja. Een bekerwedstrijd is vaak een duel dat op zichzelf staat. Uh, hebben jullie je anders voorbereid dan normaal? Uh, nee, we hebben ons gewoon uh, voorbereid zoals we ons na, uh, normaal voorbereiden. Ja, want, want de KVB beker is dat eigenlijk een hele belangrijke prijs voor SV Twente? Willen jullie die per se winnen? Natuurlijk, ja, Het is, uh, is toch, uh, toch een hoofdprijs in, uh, in Nederland. Uh, het zou mooi zijn als je, als je die een keer kunt winnen. We hebben twee jaar geleden hebben we in de finale gestaan tegen Heerenveen. Die uh, eigenlijk uh, onterecht verloren. En uh, ja, goed, uh, we willen nou een keer weer een, uh, een prijs pakken, ja. Ja, jullie spelen thuis tegen PSV en PSV is met het vertrek van Affelay en de blessure van Reis ja, toch wel aardig verzwakt. Mogen we FC Twente daarom als favoriet bestempelen? Nou, ik weet niet of je ons als favoriet moet zien kijken. PSV mist dan misschien die twee, maar uh, nee, PSV blijft uh, en heeft gewoon een hele goede ploeg. En uh, ja, het zou gewoon lastig uh, genoeg voor ons worden om, uh, om die wedstrijd uh, te gaan winnen. Wat maakt PSV dan zo'n lastige ploeg om te bespelen? Nou, omdat ze gewoon goed georganiseerd zijn. Ze, ze, ze beschikken over veel individuele kwaliteiten en uh, defensief zit het goed in elkaar. En ze kunnen op, uh, op elk moment kunnen ze gewoon scoren Of via goed uh, positie-combinatiespel, maar ook op de counter zijn ze gewoon heel goed Even kijken naar de personele problemen. Is iedereen fit bij FC Twente? Uh, iedereen is zo goed als fit. Alleen Brian Ruiz die uh, die is niet bij. Die, uh, die heeft nog wat klachten. Ja, roept u maar. FC Twente, PSV. Wat wordt dat? Uh, ik ga voor een overwinning voor ons. Ja, geen enkel probleem? Nou ja, geen enkel probleem. Was het maar zo makkelijk? Nee, het wordt gewoon een hele moeilijke wedstrijd. en uh, We zullen zien wie, uh, wie er gaat winnen. Kijk, bekerwedstrijden staan op zich en uh, dit, daar kan heel veel mee gebeuren. Ik bedoel, vorig jaar wint, uh, wint Feyenoord wint bij, uh, wint bij PSV en ja, dat, dat, had, dat had niemand verwacht. En, uh, uh, nogmaals, die Ja, dat, dat, dat kunnen soms hele rare wedstrijden zijn. Oké, okay, duidelijk. Nou, Succes vanavond uh, tegen PSV, Boudewijn Paul, plaatsassistent trainer van FC Twente. Oké, dankjewel. Robert, onze sportkenner. Um dit is een van de kwartfinales? Andere wedstrijden? Uh, vandaag is uh, RKC tegen Noordwijk gespeeld. De amateurploeg. Die zijn helemaal ja, afgemaakt eigenlijk. 6-0. Gisteravond 6-0 ja, voor RKC? Dat was gisteravond. En Ajax zit er ook nog in, hè? Ja, Ajax speelt morgen tegen Nac Breda. En uh, die spelen in de Amsterdam Arena. Oké. Okay. Er is gelukkig ook nog uh, ander sportnieuws. En, uh, zoals buitenlands voetbalnieuws. Mark van Bommel en Urbi Emanuelsson kunnen woensdag namelijk... in de bekerwedstrijd tegen Sampdoria hun debuut maken voor AC Milan. De twee Nederlanders werden de afgelopen dagen... als nieuwe versterkingen naar Italië gehaald. De 33-jarige van Bommel werd van Bayern München overgenomen. Uh, Urbi Emanuelsson is weggeplukt bij Ajax. Ja, en dan tennis. Uh, Vera Svoraneva heeft voor de tweede keer in haar loopbaan... de halve finale van de Australian Open bereikt. De recint stopte in Melbourne de opmars van de als 25-geplaatste... Petra Kvitova. Zwonareva won in twee sets van de Tsjechische 6-2 en 6-4. Ja, en vers van de pers. In de halve finale moet Zwonareva het opnemen tegen Kim Kleisters. De Belgische won haar partij in de kwartfinale van Agnieszka Radwanska in twee sets. De eerste set ging eenvoudig met 6-3 naar, naar Kleisters. En in de tweede set kwam er een tiebreak aan te pas. Kijk eens aan. En we blijven bij het uh, tennissen. Ja, zeker. Want er is uh, ja, natuurlijk veel meer te vertellen over de Australian Open. De laatste dagen die, uh, breken nu aan. En heel veel verrassends valt er eigenlijk nog niet te melden. Na ruim een week tennis in Melbourne doen de favorieten voor de titel allemaal nog mee. Ja, en Nederland blijft een beetje achter. Op één onderdeel na. De Legends-competitie. Nederlands hoop in bange dagen is Jacco Elting... die samen met zijn eeuwige partner Paul Haruis meedoet. Uh, Jacco, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, staan jullie de sterren van de Hemel daar te spelen in Australië? Nou, op dit tijd vind ik niet dat wij samen willen zijn, want je kan je voorstellen, tien uur later dan uh, is het hier bij ons natuurlijk al uh, bijna einde dag. Mm -hmm. Maar uh, nee, het is, uh, we zijn we lekker te spelen inderdaad. We hebben goede wedstrijden gespeeld, we zijn heel veel aan het oefenen. En uh, we gaan met uh, kleine stapjes, maar staag vooruit. Ah, nou, want, want jullie doen mee aan een legend competitie. Uh, wat is het precies? Uh, nou, het is uh, een competitie, maar, met uh, 16 spelers die. Uh, ja, Vanuit de geschiedenis misschien hier de enige importantie hebben we gehad in single of in dubbelspel. Die uh, worden uitgenodigd om hier te mogen spelen. En we spelen in twee uh, groepen van vier. En dan speel je minimaal drie wedstrijden tegen elkaar. En uiteindelijk de winnaar speelt tegen elkaar in de finale. En heel soms wordt je gevraagd om nog extra wedstrijden te spelen uh, als het toernooi daarom vraagt. Qua Nederlands succes willen de laatste jaren niet echt helemaal vlotten. Uh, wanneer komen onze tennissers weer een beetje aan bod, denk je? Nou, ik vind dat uh, hier is Robin natuurlijk gewoon goed gespeeld. Robin Haas hè, heeft uh, tegen Roddick uh, verloren. Na uh, de eerste zet gewonnen, de tweede net in tiebreak. Timo stond natuurlijk 5 2 3 set voor, 2-6-7-0 uh, tegen Tsonga. Op zetpoot om tegen Moffies. En uh, dus de jongens zitten er dichtbij. Hebben een goede ranking uh, gekregen ondertussen weer. En uh, Thomas Chorel uh, is uh, hartstikke goed bezig bij de mannen. Dus uh, ja, we zitten er nog toch naar uit dat we weer hopelijk drie solide in de top 100 en hopelijk top 50 gaan krijgen. Het, het komt wel weer op. Ja, laten we het hopen. Ja. De grote verrassingen blijven een beetje uit op de Australian Open. Het is wel heel opvallend dat echt in elk onderdeel van de Australian Open de eerste en tweede geplaatsten nog in het toernooi zitten. Uh, wordt het niveauverschil tussen de echte top en de subtop dan steeds groter? Ja, je zou het wel zeggen bij de Grand Slams. Uh, bij de grote toernooien zie je wat vaker verrassingen komen. Uh, maar bij de Grand Slams ja, dan zijn deze jongens toch in staat beter dan anderen om zich helemaal voor te bereiden. En uh, ja, toch blijkbaar een goede decembermaand te draaien, een goede tempo richting, uh, richting de eerste Grand Slams. Ja, kunnen we dan weer rekenen bij de mannen uh, op een finale Federer-Nadal? Ja, daar kan je natuurlijk altijd op rekenen. Die jongens spelen natuurlijk dus gewoon allebei gewoon fantastisch. en uh, Zeker in de laatste wedstrijd tegen Wawrinka was het natuurlijk toch. Maar hij ja, onderschat Murray niet. Uh, Murray staat tot nu toe met alle spelers wat Murray het beste uh, te, te spelen. En uh, die, uh, die, die kan zeker die jongens nog een, uh, een lastige wedstrijd bezorgen. Ja, en, en bij de vrouwen? Vrouw is lastig. Ik uh, moet zelf gewoon ook, omwille van ik ben gewoon echt wennen aan de gedachte dat uh, een dame als Wozniacki gewoon de nummer 1 van de wereld is en Schone Reva gewoon nummer 2 is. En dat zijn toch namen, ja, dat klinkt toch anders, vind ik, dan Williams of Eénin of Kleisters of uh, dat soort namen. En uh, ik vind bij de dames op dit moment uh, vind ik het niet bijzonder. Dames is het net allemaal bijzonder. die ziet een stuk of 16 tot, uh, tot, uh, tot 20. En, uh, en daarna ontstaat pas een gat. Dus bij de vrouwen zijn de verschillen een stuk kleiner. Ja, daar lijkt het wel op, inderdaad, ja. Ja, en wat betreft jullie eigen toernooi, uh, gaan jullie uh, met het goud eigenlijk naar huis? Uh, naar Nederland weer. Uh, of wij met het goud naar huis gaan, ja, dat, dat zou best kunnen, maar. Uh, ja, hier is het uh, meedoen belangrijker dan winnen. Jij en Paul lopen de rond voor de amusementswaarde. Precies, dat is ook, dat is ook belangrijk inderdaad, ja. Nou Jacco, uh, nog heel erg veel plezier de aankomende dagen. En uh, ja, zorg ervoor dat je die Legends-competitie uh, in de wacht sleept. Nou, tot zondag uh, duurt de Australian Open en dan uh, ja, vertrekt het hele circus weer uit Australië. Goed, dankjewel Robert Smit, onze sportredacteur. Dromen doen we allemaal wel eens, maar vaak hebben we echt geen idee wat nou eigenlijk de betekenis is van die dromen. We besteden daar nu al wakker Nederland al iedere week aandacht aan met onze dromenfluisteraar Hermine Mensink. Die nu ook al bij ons is aangeschoven. Iets eerder dan normaal. Goedemorgen Hermine. Ja, goedemorgen. En we gaan namelijk bellen met een collega van je, psycholoog Karin de Korte. Ze schreef een boek over de dromen van onder andere Prins Bernhard. Goedemorgen mevrouw de Korte. Goedemorgen. Um, ja, nou spreek ik voor het eerst in mijn leven met twee dromenfluisteraars tegelijk. Nou, ik ben geen fluisteraar hoor. Ik nee, u <laughs> bent een, maar u, bent wel een, u verklaart ook dromen, toch? Ja, ik, ben, uh, ik, ik analyseer dromen, ja, inderdaad. Ja, ja. En u heeft de dromen verklaard van prins Bernhard. Ja. Waar kent u die van? En ik ken prins Bernhard omdat uh, mijn man in de tijd minister van Economische Zaken was. En uh, dan, als er dan partijtjes zijn ter ere van de koningin dan eh, hoort de minister daar natuurlijk te zijn... en dan mag de partner mee. Maar die heeft dan niet echt een rol. En op die partijtjes waren dan ook vaak... Eh, andere mensen van het Koninklijk Huis. En zo ontmoette ik Prins Bernard, Die het heel interessant vond. Eh, niet zozeer dat ik psychotherapeut ben van beroep. Want hij zei, ik heb psychisch helemaal niks. Ik heb eindeloos veel lichamelijke ziektes. Nou ja, dat weten we allemaal. De goede man is veertig keer geopereerd geweest. Maar eh, geestelijk heb ik niks. Dus ik heb jou niet nodig... En toen zei ik nee, eh, Koninklijkheid, maar ik heb nog iets anders. Ik kan ook dromen uitleggen. En toen was hij ineens hevig geïnteresseerd. Want eh, ik weet niet of u zich nog herinnert dat hij heel erg ziek is geweest. En toen is hij kunstmatig in slaap gehouden. En heeft hij ongelooflijk veel dromen gehad, die hij niet alleen heeft onthouden, maar ook nog eens had opgeschreven. En nou, dat is heel bijzonder voor een man, want eh, nou, je bent zelf een man. Ik weet niet of je je dromen goed onthoudt... maar ik ben gewend dat mannen niet vaak hun dromen onthouden... en dan zelfs nog opschrijven, ook wat de prins had gedaan. Dat, dat boeide mij heftig. En toen zei ik dat ik daar ook nog een boek over had geschreven. En ja, zo is het eigenlijk ontstaan dat hij op een goede dag mij belde... en vroeg of ik op Paleis Dijk wilde komen... om die dromen, zeker uit die periode dat hij zo ziek was... Eh, met hem te bespreken en samen uit te leggen. Ja, en u heeft, u heeft er dus ook een boek van gemaakt. Ja. Um, het is nogal persoonlijk, heeft... toch? Uh, het, het hele, sowieso, de dromen uitleggen aan, aan iemand die je niet kent. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar niet uh, uh, als vanzelf meteen aan beginnen. Blijkbaar heeft hij dat toch aan u willen vertellen. en nu heeft ja, dat ja, aange, hij kende mij langzamerhand wel, hè? want we hadden best behoorlijk wat goede gesprekken gehad. Ja, maar hoe, voor, is het dan al chic om dat in een boek op te schrijven? Uh, zeker als iemand het zelf goed vindt. Oh, je hebt daar zo'n toestemming voor gekregen? <laughs> ja, Toen. natuurlijk. Ik ga ah. niet zomaar een boek zitten schrijven over iemands zijn dromen. Ja, Ik moet nog doet. even goed uitleggen dat psychotherapie... Uh, dat is iets waar een beroepsgeheim op zit. Dus dan mag je nooit of te nimmer... Uh, iets van naar buiten brengen. Maar uh, dromen uitleg, dat er, staat er helemaal los van. Dat ja. is een hobby die ik apart daarvan heb ontwikkeld... en waar ik een opleiding in heb gevolgd. Ja, ik snap het. Um, weet u nog één droom van pris Kunt u een voorbeeld geven van iets dat hij gedroomd heeft... en wat u echt gefascineerd heeft? Ja, wil, wat, wat, wat, wat wilt u? Een enge droom of een leuke? Nou, laat maar een leuke doen. Het is 4 of 5 in de ochtend. Ja. Nou, de, de leuke is dat uh, hij was in Buckingham Palace... aan een deftig diner. En daar zaten alle dames te pronken met hun schitterende juwelen... En, eh, nou, prins Bernard zit zich stierlijk te vervelen. En die houdt wel van een geintje. En die eh, heeft niespoeder in zijn zak. En strooit dat over de tafel. En niemand ziet dat. En ineens gaan dus alle dames en heren gaan onbedaardelijk niesen. En de dames verliezen dan hun juwelen. Die kettingen die strak om hun zi nek zitten. En de prins legt mij ook uit: ja, in die droom zijn de dames allemaal veel te dik. En daarom zitten die juwelen te strak en knappen al die prachtige kettingen. En dan uh, gaan de dames als een gek achter de, onder de tafel kruipen om hun kostbare bezit weer bijeen te graaien. Ja. En uh, nou goed, dat, dat lukt niet allemaal. En de prins gaat uh, meezoeken. En uh, het personeel komt aangesteld om, om de resten bij elkaar te halen. Maar dan zegt de prins, nee laat mij maar, ik zoek wel. En ondertussen knijpt hij ook nog eens eventjes sommige dames in de kuit. En die durven dus niks te zeggen, want hij zoekt de duwelen. Ja. Nou, en uh, dan nou, maar, vindt ja. hij gelukkig alles terug. En iedereen is vreselijk blij dat hij zijn steentjes weer terug heeft. En dan wordt hij wakker. Kijk eens aan. We gaan zo mevrouw Mensing erbij betrekken. Maar ik was ook nog benieuwd. Heel veel bekende Nederlanders. Hè? Geert Joling, André van Duin. U heeft zelfs uh, in het programma Velderhof ontmoet. Live of, of, of niet live, maar op tv. Dromen van André de Jeu verklaard. Hoe komt u in al die BN'ers? Ik uh, heb ja, gewoon gebeld. <laughs> u belt gewoon Geert Joling. Ja. Hoi Geer, wil nou, je Gerard je droom laten heel verklaren? Die, uh, maar wil je het niet de uitleg van deze droom van Buckingham Palace? Nee, nee dat, dat moeten we in het boek lezen. Oh, Ik ga moet het boek lezen? Ja, nee, dat, ja, okay. ja, ja dat, dat moeten we ook in het boek Het een boek boek kopen. spannende uitleg namelijk, maar dat moeten inderdaad de mensen het boek maar kopen. Nee, is, er, is er geen korte samenvatting van dan? Even, even heel kort... We zitten een beetje aan het uitspreken. Ja, Hermine, wat, wat wil jij weten? Want Hermine zit, is onze dromenfluister, zit hier elke week weer. Ja, ik Hermine, ik kijk, de laatste ik twee naar minuten de, voor de voor jou. waarde van de sieraden en de waarde van deze vrouwen. Ja. Ja. Wat, wat, wat betekent zij wat voor het, het nou vak? Wat dat betekent is, dat heb ik samen met de prins en dat doe ik altijd. Ik leg samen met de, met de mensen hun dromen uit. Ik zeg, wat, wat, hoe voelt dat nou bij u? En dan zegt hij: Nou ja, ik um, heb een hekel aan dikke mensen. Want ik vind gewoon dat je hoeft niet dik te zijn. Dan moet je gewoon minder eten en meer sporten en meer bewegen. En uh, te dik zijn heeft met wilderigheid en protzigheid te maken. Ach, ik Zegt hij tegen mijzelf. En dat is in het kort wat die droom betekent. Van Als je te dik bent, dan verlies je je steentjes. En dan zijn die mensen ook nog zo trots op die kostbare robijnen en diamanten. Dat ze persoonlijk onder de tafel ja. gaan kruipen. Wat natuurlijk niet elegant is. Ja. En uh, daar wil hij mee aangeven van ik sta daarboven. Ik heb helemaal niks met al dat uh, okay. aardse bezit te maken. En, uh, maar laat ze het toch normaal doen. Okay, dus daar wel, komt het eigenlijk op neer. Dank u wel, Karin de Korte. Um, we hebben nog maar een minuutje voordat we naar het Vijf uh, Uur Journaal toe gaan. Hermine wat betekent Karin voor, voor jouw vak? Nou, ik vind het fantastisch. Uh, ik ben ook psychotherapeut. Ik vind het fantastisch dat Karin uh, van bekende Nederlanders uh, met dromen werkt. Uh, sowieso werken wij met cliënten met uh, bekende dromen. Ja. En uh, ja, het gaat erom uh, dat wat je eruit leert, zou ik zeggen. Nou, heb, heb je net ook weer wat opgestoken? Ja, ik, ik zou dan uh, die zelfwaarde van vrouwen en uh, zeg maar de waarde van sieraden maar de manier waarop je daarnaar kijkt is natuurlijk... bij deze Prins het weer anders dan bij andere mensen. Ja. Maar Waar... en bij de ene uitlegger weer anders dan bij de andere, denk ik. Ja. ja. ja. ja het, is toch, het blijft een bijzonder vak, hè? Het het blijft natuurlijk. bijzonder. En jij blijft ons iedere week weer verrassend volgende week...